De Britse krant The Guardian komt met meer onthullingen... van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... de man die het Amerikaanse afluisterprogramma Prism onthulde. Hij heeft volgens de krant nog veel meer interessante documenten doorgespeeld. De politie in Istanbul heeft vanavond diverse charges uitgevoerd om betogers van het Taksimplein te verjagen. Tegen half acht werd het plein voor het eerst stroomgeveegd, waarbij de politie traangas en waterkanonnen gebruikte. Maar kort daarna stroomde het plein weer vol. Dat patroon herhaalde zich een uur later. Volgens de gouverneur van Istanbul stoppen de politieacties pas als het plein veilig is voor burgers. Het was al de hele dag onrustig op het Taksimplein. De onderhandelingen over een nieuwe CAO in de Kleinmetaal zijn vastgelopen. Er vallen 325.000 werknemers onder de CAO Metaal en Techniek. Vakbond FNV Metaal ziet geen heil meer in de onderhandelingen. Werkgevers willen volgens de bond niet dat werknemers langer doorwerken. Bovendien willen ze het salaris gedurende 17 maanden bevriezen. FNV Metaal denkt dat het tekort aan mankracht in de metaal- en technieksector... nooit opgelost kan worden als de arbeidsvoorwaarden niet aantrekkelijker worden gemaakt.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 Het weer vannacht droog met minimaal rond 12 graden. Morgen veel wind uit het zuidwesten. Nog wat zon, maar later kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Donderdag is het 20 graden met ook weer kans op regen. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A1 Apeldoorn richting Hengelo staat tussen de afrit Voorst en Twello drie kilometer file. En op die plaats zijn drie rijstroken dicht. Dat was de verkeersinformatie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Weij. Iedereen kent nu die Iben-Galdoen-school. Maar wie was dat eigenlijk, die Iben-Galdoen? Nou, iemand die zijn tijd ver vooruit was. Een filosoof, de grondlegger van de moderne geschiedschrijving. Het was, potverdorie, een van de origineelste denkers van de 14e eeuw. Dat zijn naam prijkt op zo'n school, verdient hij niet. Omdopen, op zijn minst. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Zometeen heb ik contact met Bram Vermeulen... want het was vanavond ook weer heel erg onrustig op het Taksimplein in Istanbul. En ook gaan we het hebben over de verontwaardiging... over de spionagepraktijken van de Amerikanen, ook in de Tweede Kamer. En wat is de rol van de AIVD? Zometeen een reactie van minister Opstelten... en ik praat erover verder met historicus James Kennedy... en met Jan Holvast, die zich al in 1970 tegen de volkstelling verzette. Weet u nog... In Amerika hebben ze Loving Day op 12 juni, genoemd naar het echtpaar Loving. Het eerste gemengde legale paar in Amerika. Om de generatie van nu eraan te herinneren dat dat niet altijd zo gewoon was... moeten we in Nederland ook niet zoiets hebben. En om vijf voor twaalf minister Kamp. Die kwam binnen op de, in de top vijftig van langstzittende ministers. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 11 juni. Voor het Iben-Galdoen geldt voor alle gestolen examens in het VBO, in de HAVO en in het VWO, dat de inspectie die ongeldig heeft verklaard. Daar sta je dan als goud-eerlijke eindexamenkandidaat... van scholengemeenschap Iben Galdoen. Omdat drie leerlingen zo nodig een slordige dozijn examens moesten stelen... mag jij die examens nog een keer overdoen. En dan baal je natuurlijk. En nu moet je toch je examen overdoen. Ja, dat wel. Maar dat, maar dat is wel denk ik, beter voor mezelf. Want, want ik heb het examen slecht gemaakt. Deze scholieren dan niet, maar anderen vonden één keer toch echt wel genoeg. Zeker de scholieren die helemaal niks met het Iben-galdoen van doen hebben. En de kans bestaat dat die ook terug naar het examenlokaal moeten. Want het OM is er nog niet zeker van dat de gestolen examens niet zijn uitgelekt. Wat voor ons nog steeds niet helemaal duidelijk is, is wat er nu met die examens is gebeurd. Zijn die verspreid over andere leerlingen, andere eindexamenkandidaten? En zo ja, over wie dan wel? Mochten de examens inderdaad zijn verspreid... dan bestaat de kans, al is die niet groot... dat in heel Nederland de eindtoetsen opnieuw moeten worden afgenomen. En ga dat maar eens organiseren. Dan moet je de leerlingen terugroepen uit allerlei oorden... waar ze nu zijn uitgezworven, uit Gersonisos, uit salau en weet ik veel waar ze rondhangen om hier examen te gaan doen. Dat wordt heel erg ingewikkeld. Het ministerie van Onderwijs hoopt morgen meer te weten. Dan krijgen de VMBO'ers, Havisten en VWO'ers te horen waar ze aan toe zijn. Maar hoe erg is het eigenlijk? Je had ook met een gasmasker op op het Taksimplein in Istanbul kunnen staan. Er is weinig sprake van verzoening, vooral van confrontatie. En dat is het eerste tragasgenaat, dat is afgeschoten. En nu komen de demonstranten massaal weer deze kant op. Op de vlucht voor nog meer traagas. Dit wordt echt nog een hele lange avond. Oké, okay. Bram, dankjewel voor je verslag vanaf het Taksimplein. En de ontruiming gaat nog door. Hoe het er nu aan toe is, horen we zo meteen van correspondent Bram Vermeulen. Hopelijk nu zonder gasmasker. Olly Reen was vandaag in Nederland. Dat is een naam die we nog vaak gaan horen. De eurocommissaris moet de begrotingsregels van de eurozone handhaven. Hij kwam naar Den Haag om de Nederlandse regering erop te wijzen... dat ze het begrotingstekort binnen de 3% dienen te houden. Het liefst nog iets lager als het kan. Ja, als het kan wil ik dat ook wel, antwoordde minister van Financiën Dijsselbloem. Uh, ik the ambition. ambitie. Mijn ambitie is om to naar to 0%. Maar het zal hard zijn om 3%. Rein leek de minister van Financiën te begrijpen. Hij liet een achterdeurtje open. Als het binnenkort economisch nog slechter gaat... dan is er ruimte om die 3 nog een jaartje extra los te laten. Voorlopig is daar nog geen sprake van. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn nog steeds van plan... om volgend jaar ergens 6 miljard vandaan te halen. En weer duikt er een klokkenluider op in Amerika. Dit keer vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een hoge medewerker van de controledienst op dat departement stapte naar de media met een rapport over misstanden bij de diplomatieke dienst. Een van de onderwerpen in dat rapport is de Amerikaanse ambassadeur in België. De ambassadeur die zijn protectieve security detail. investigatoren to om seksuele favors van prostituten. Ja, de ambassadeur zou zijn veiligheidspersoneel geregeld hebben afgeschud. En dan konden ze naar de hoeren gaan. Dat maakt hem chantabel. Groot nieuws in België. Want daar is die ambassadeur, Howard Goodman, razend populair. Hij leerde Frans en Nederlands. Hij bezocht alle Belgische gemeenten en was een graag geziene gast in de media. Mocht het hem de kop kosten, dan kan hij altijd nog een carrière switch maken. Want de ambassadeur bleek ook over onvermoed acteertalent te beschikken. Is anyone home? Het moest kopen maar de bel doet niet. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, ja, ja, grappig. Joris Subinitski zit te lachen. Maar hij is ja. hier om de krant van morgen te lezen. Goedenavond. Ja. Veel eindexamen nieuws morgen in de krant, maar ook andere onderwerpen. Mensen met reuma zijn bijzonder slecht op de hoogte van hun eigen ziekte. Is schade aan je gewrichten onomkeerbaar? Meer dan de helft weet het niet. En ook denken veel mensen ten onrechte dat de reuma onder controle is als de pijn even weg is. Door die onwetendheid nemen sommige mensen minder medicijnen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar de Telegraaf en Spits over schrijven. Er werkt 10.000 reuma-patiënten aan mee. Een sappig kippenbouwtje, een paar vette spare ribs van de slager of gewoon de kiloknaller uit de supermarkt. Steeds meer Nederlanders laten vlees één of meerdere dagen in de week links liggen staat in Metro. In een onderzoek van Motivaction staat dat 86% van de Nederlanders wel eens bewust geen vlees eet. Dat komt volgens Motivaction omdat mensen bewuster willen leven en er meer vleesvervangers zijn dan vroeger. Kindslaven. Over de hele wereld zijn er zo'n 15 miljoen van tussen de 5 tot 17 jaar. Ze helpen bijvoorbeeld voor een hongerloontje in de huishouding. Het zegt Unicef in Spits. Morgen komt er een rapport over uit. Vaak zijn kindslaven het gevolg van armoede. Unicef kijkt daarom of het helpt om arme ouders in het buitenland... Buitenland kinderbijslag te geven. Dan hebben ouders wat geld, kunnen kinderen naar school en hebben ze later kans op een betere baan. Sorry voor wat minister van Financiën Dijsselbloem over de Vira heeft gezegd. Dat schrijft een topambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan België. Dijsselbloem zei dat hij. not amused was over het versnelde besluit van de Belgen om te stoppen met de Vira. Hij zei dat dit enorme druk zette op de Nederlandse besluitvorming. Volgens de Volkskrant zijn de Belgen geïrriteerd over zijn uitlatingen. De Belgische spoorwegen noemen de opmerkingen van Dijsselbloem absolute nonsens. Nederland maakt daar nu dus excuses voor. Hoe komt het toch dat de Turkse premier Erdogan zo autoritair is... en vaak in zijn eentje beslissingen neemt? Volgens trouw komt het vooral door zijn vader. De krant analyseert erop los. Zo eiste de vader van Erdogan totale onderwerping van zijn gezin. Eigenlijk net zoals de premier nu van het volk. Alleen willen de demonstranten niet luisteren... zoals Erdogan wel bij zijn vader deed. Nederlanders staan klaar om de Elbe en de Donau in te dammen. In de Telegraaf zeggen aannemers... dat ze flink wat telefoontjes uit Duitsland verwachten. Hoe tragisch zo'n overstroming ook is... voor Nederlandse adviseurs en bouwers levert een ramp altijd werk op. Als voorbeeld wordt het project Ruimte voor de Rivier genoemd. Dat ontlast volle rivieren door de uiterwaarden te laten onderlopen. Maar hoe pak je dat aan? Daar hebben de Nederlanders het antwoord op. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Monday morning, confusions on the streets Men and suits, they polish the boots But I need something to eat And today I reckon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 In spider fields, the day means a lot. Means a fresh new beginning when you feel like losing the blood. Do do do do. Do, right. do do, do do, do do, do do, do do, do do, do do, do do, Take your number. But we'll be right here sitting sometime next week. With this ain't Tiffany. Breakfast in Spiderfields. Never felt so good. I won't solve all my issues in my head. Even though I know I should. Oh, yeah. Breakfast in Spiderfields. Today means a lot. Means a fresh new beginning. When you feel like losing the mind. Juan Zelada was dit met breakfast in Spitalfields. Ja, we gaan naar het uh, Taksimplein in Istanbul. Daar is een hevige strijd geleverd tussen demonstranten en politie. Bram Vermeulen was de hele dag op dat plein. U heeft hem uh, misschien gezien met een gasmasker op, maar nu is hij thuis. Dag Bram. Goedenavond. <laughs> ja, gasmasker af. <laughs> gasmasker ligt hier naast mij. <laughs> ja, nou, het was een mooi gezicht. Een stoer <laughs> gezicht ook. Uh, hoe, hoe is het daar nu? Want je komt er net vandaan. Ja, ik, ik ben nu thuis en mijn thuis staat in Gumusure. Dat, dat is eigenlijk tussen de, de twee uh, heetste plekken van de stad in... tussen Taksim en Besiktas, waar de meeste slag is geleverd. Uh, Taksimplein was uh, in de afgelopen uren een waar slagveld waarbij uh, de politie eigenlijk voortdurend kat en muis speel, uh, speelde met de demonstranten. Dus door eerst charges uit te voeren, demonstranten in de steegjes te dwingen rondom Taksim... en dan ineens weer terug te trekken, zodat zij terugkwamen... Uh, om dan een half uur later opnieuw weer een salvo van traag als een waterkanon. En dat, dat ging zo eindeloos door totdat mijn collega's... die daar de hele avond het live gesprek staan te organiseren... met hun satelliet waren, zeiden, jongens, we gaan, we gaan naar huis... want uh, er komen nu ook molotov-cocktails aan. Uh, de cameraman van mij had uh, uh, kleine knikkers in de hand... metalen knikkers en glazen knikkers die uh, op ons werden afgeschoten... vanuit de demonstranten en van de andere kant... Uh, gaan er al die, die hulzen van, uh, van, van de granaten die komen ook onze kant op. Dus het werd, uh, het werd gewoon te gek en te lang en uh, iedereen is moe. Maar op dit toe. moment wordt het dus nog steeds gevocht, of niet? Nou ja, op dit moment is het uh, in, in dat opzicht rustig dat uh, het taxienplein nu gewoon in handen is van de oproerpolitie. En als je hier de heuvel afloopt, dan zie je een beeld dat ik in twaalf dagen niet heb gezien. Namelijk een hele schone boulevard. Ja. Alle barricades zijn daar weggeveegd. Daar lagen straatstenen en prullenbakken en stijgers en dat is allemaal weg. En ik zag zowaar juist de eerste taxi weer rijden. En daar was het eigenlijk om... ...te doen dat die, die, die rondwegen rondom Taksim vandaag weer vrij werden gemaakt... ...dat het Gezi Park, de demonstraties uh -huh. daar, dat mag nog even doorgaan. Ja, Was dit de beslissende slag, denk je? Nee, want ik denk dat uh, al die demonstranten die we vandaag hebben gezien... ...en ze kwamen echt massaal uh, vanavond rond een uur of vijftig weer naar het plein toe... ...dat die er morgen ook weer zullen zijn... En je begint je toch af te vragen wat nou precies het idee was uh, van de premier hierachter. Behalve laten zien dat zijn geduld is opgeraakt. Behalve laten zien dat de stad van hem is en niet van deze demonstranten. En misschien ook wel dat het economisch hart van de grootste stad van dit land... gewoon weer ja, zijn gang moet kunnen gaan, het verkeer moet doorlopen. Ik, ik vraag me af of bijvoorbeeld de politie in Amsterdam het zo lang had toegestaan dat de dam twaalf dagen lang bezet en onbereikbaar was gebleven. Ja. Nou ja, hij heeft zich duidelijk uitgesproken, hè? Die, die premier Erdogan. Morgen zouden er eigenlijk onderhandelingen zijn. Ja. Heeft dat nog zin? Ja, ik denk dat die wel doorgaan. Oh. Maar uh, ja, het machtsevenwicht is, is flink gekanteld in de afgelopen 24 uur. G gisteren. Ja, was het Taksim van uh, de demonstranten, was dat muziek, was dat dans, uh, werden er, werd er plantjes gezet, een bomen uh, bijgehouden. Um, en, en nu is het Taksim is verloren, dus ze komen in een zeer zwakke positie daar aan tafel zitten. En ja, ik denk dat als je naar premier Erdogan kijkt, dat hij vooral bezig is om zijn machtsbasis die 50% van de Turken die voor hem hebben gestemd... om die te consolideren. En hij heeft heel veel steun. Ik bedoel, dit zijn natuurlijk hele spectaculaire demonstraties die we zien. De camera's die steeds op die Molotov-cocktails en het traangas staan. Maar je moet niet vergeten dat er ook miljoenen Turken zijn... hier in de periferie van Istanbul die gewoon thuis blijven In al die steden in Anatolië die gewoon thuis blijven. dan heb je een paar brandhaarden. Ankara, Istanbul, Izmir, Hatay, Adana, waar gevochten is... Um, maar het blijft toch ook, en daar moet ik erbij zeggen, een minderheid die de straat op gaat. Ja, en wat willen ze, de demonstranten? Ja, ze, kijk, het, het loopt natuurlijk heel erg uiteen. Heel letterlijk, de initiatiefnemers van dit protest... die zeggen, wij willen dat die plannen die liggen voor het taxi... met het weghalen van het park, het winkelcentrum dat jullie willen bouwen... dat die niet doorgaan. Ze willen ook dat de gouverneurs en de politiecommandanten... die verantwoordelijk zijn voor het politiegeweld, dat zij aftreden. Nou, ik denk dat daar geen sprake van is... Maar eigenlijk zie je hier in de afgelopen dagen de opstand van de ongelukkigen in Turkije. Die andere 50% die het gevoel kregen steeds meer in de afgelopen jaren dat de hervormer Erdogan... want dat was hij zeker toen hij in 2002 met de AK-partij in de macht kwam dat hij na tien jaar te weinig nog luistert naar tegengeluiden. En zoals je net zelf ook voorlas uit het krantoverzicht van Trouw... dit is ook de vader van de Turk, die niet naar adviezen luistert... maar juist de Turken de weg wil laten zien... en dus ook zich niet zal laten afleiden door dit protest. Want op het moment dat hij zijn zwakte toont, zo denkt hij althans, is hij verloren. Ja. Uh, zouden er ook nog vijftig advocaten zijn opgepakt? Heeft dat er ook nog iets mee te maken? Jazeker, want dat zijn 50 advocaten die uh, in de afgelopen weken uh, eigenlijk eigenhandig een protest zijn begonnen om dit protest hier op Taksim te steunen. In de rechtbank uh, hebben zij op een gegeven moment het werk neergelegd en die 50 advocaten zijn allemaal opgepakt. En heel veel mensen die ik vandaag sprak, die zijn er flink van geschrokken. Niet zozeer van het traag als hier op Taksim, maar van die arrestaties, omdat zij zeggen... Is het zo dat er bijltjes daar is aangebroken? Is het zo dat er nu wraak wordt genomen? En na de advocaten, wie komen er dan? Zijn het de artsen die hier de demonstranten hebben geholpen? Zijn het de journalisten? Uh, we weten het niet, maar de angst is na vandaag echt weer terug op taxi. Ja, en die Ardohan, ik, hij werd ook toegejuicht hè, in, het, in het parlement. We dus zijn trots ja. op, op, op je. Ja. Komt hij hier zonder kleerscheuren uit? Ik denk uh, dat uh, zijn uh, regering uh, en zijn bestuur nooit meer hetzelfde kan zijn na wat er allemaal op Taksim gebeurt. Dus kijk, electoraal heeft hij niet zoveel te vrezen, want je moet weten dat uh, er geen enkele partij is die namens die demonstranten kan spreken. Uh, het is zo uiteenlopend. Het zijn Koerden, het zijn nationalisten, homo's, voetbalhooligans, milieuactivisten. Die kun je niet verenigen in één partij. Hun belangen lopen totaal uiteen. Dus straks bij de stembus kan het ook nog best zijn dat. Uh, Erdogan redelijk moeiteloos dat wint. Maar hij wil na dit jaar president worden. En daar moet hij de goedkeuring van krijgen van de AK-partij. En binnen de AK-partij zie je dat er bijvoorbeeld president Gül een veel gematigde toon, een veel verzoenende toon aanslaat. En het kan wel eens zijn dat juist door deze protesten... zijn ambities om president te worden van dit land... een flinke deuk hebben opgelopen. Maar goed Bram, tot slot. Denk jij dat dit nog voorlopig doorgaat? Ja, ik, zie, ik zie niet hoe uh, met dit politie optreden, met deze woorden van, van Erdogan, dat het zomaar uh, gaat stoppen. Wat belangrijk is, is het komend weekend in Istanbul en in Ankara worden grote bijeenkomsten georganiseerd van de AK-partij. Dus daar gaan we nou ja, de supporters zien van, van Erdogan. En uh, ja, ik ben heel benieuwd of het daarbij rustig blijft en niet tot botsingen gaat komen. Bijvoorbeeld tussen die twee kampen die we hier nu op straat zien. Goed. Uh... Het is al niet de laatste keer zijn dat we je stem horen. Dankjewel en rust even lekker uit. Dankjewel. je wel. Dag. Home again, home again. One day I know I feel home again.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 No, so I'll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 Bome again, go again, bone again. One day I know I feel strong. Kiwanuka was dit met het nummer Home Again. Amerikaanse inlichtingendiensten die met een speciaal programma... toegang hebben tot computers van Google, Facebook, Skype, Yahoo... en daarmee het internetverkeer van burgers in de gaten houden. En die de gegevens die daaruit komen ook aan de Nederlandse AIVD geven. Krantenberichten van de laatste dagen daarover hebben geleid... tot veel verontwaardiging en discussie, ook in de Tweede Kamer vandaag. Dag Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Mieke. Zijn Kamerleden verbaasd dat dit gebeurt? Ja, toch wel. Je kan wel zeggen dat iedereen eh, toch al jaren weet dat die Amerikanen, um, um, laat ik zeggen, wat minder gevoelig zijn voor privacybelangen dan wij in Nederland gewend zijn. Uh, uh, dat iedereen ook al jaren weet dat daar liever wat uh, minder verantwoording over wordt afgelegd. Dus hoezo zouden Amerikaanse inlichtingendiensten dan geen gebruik maken van de mogelijkheden die uh, moderne communicatiemiddelen bieden? Maar uh, in de berichten van de laatste week is toch de omvang van die spionage en de ongerichtheid. Willekeur daarvan wel nieuw voor Kamerleden. Het gaat om um, internetgegevens, mailgegevens van iedereen die gebruik maakt van die diensten. Van Google, Facebook en wie doet dat nou niet? En dat was voor Kamerleden toch wel schokkend, denk ik. Ja, Ze wilden opheldering van uh, minister Opstelten. Gaf hij die? Nou, niet bepaald. Of uh, liever moet ik zeggen, bepaald niet. Het is ook niet echt zijn verantwoordelijkheid. Want eigenlijk had minister Plasterk uh, daar moeten staan. Want die gaat over de AIVD. Uh, Plasterk heeft vrijdag wel gereageerd in de zin van uh, Nederlandse diensten. ...mogen dit in ieder geval niet die mogen niet zo ongericht op internet rondsnuffelen... alleen in geval van concrete aanwijzingen... heel gericht dit soort gegevens achterhalen. Maar ja, een Plasterk zit op de Antillen en dus had opsteld de dienst. Uh, die wist vrijdag nog niet precies wat er aan de hand was... maar die werd vandaag door de Kamer doorgezaagd... over wat er waar is van die berichten, wat de Amerikanen precies doen... wie daarvan weet, wie de toestemming geeft. En opstelte zij steeds maar dat het allemaal volgens de regels gaat... binnen de marges van de wet, er gebeuren heus geen gekke dingen... En dus maakt hij zich er geen zorgen over. Nee, ik vind zorgen is niet het uh, juiste woord. We hebben heel veel vertrouwen in onze, onze diensten en hun uh, werkwijze en in andere instituten. Er zijn verschillende verantwoordelijkheden ook. Ik vind het ook goed dat, uh, dat dit besproken wordt op Europees niveau. En dat wachten we af. Ja? Maar uh, u zegt u heeft er vertrouwen in. Ja. Uh, is dat een onbegrensd vertrouwen? Het vertrouwen is uh, nooit onbegrensd natuurlijk. Uh, dat is bij niemand zo. Uh, anders moet je een andere baan uh, zoeken. Maar het vertrouwen is wel uh, heel groot. Uh, en er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. En mensen die luisteren en die denken... kan ik mijn mail nog wel versturen zonder dat iemand mee zit te kijken? Wat zegt u dan? Daar moet je altijd zelf uh, kijken. Want in deze tijd van de cybersecurity moet je gewoon zorgen... in de eerste plaats voor je eigen veiligheid uh, uh, moet, je, moet, je, uh, moet je de maatregelen nemen. Uh, maar het gaat om de andere kant. Het gaat niet om de maatregelen die ik neem. Het gaat om de maatregelen die politie of die, die Amerikanen ja, nemen... Zeker, om mijn mail zeker, te onderscheppen. Zeker. En dan moet je altijd... Uh, je moet natuurlijk, uh, ik vind dat je vertrouwen kan hebben in de, in de diensten... Uh, die ook samenwerken uh, met de buitenlandse diensten. Ja. Ja. De teksten van Plastek van Vrijdag die wilde opstelten dus vandaag niet herhalen. Hij vertrouwt de diensten. En um, je hoort hem zeggen, Mieke, verder moet er in Europees verband... maar eens over worden gepraat. En dat gebeurt dan donderdag. Ja, de Kamer is dus wel bezorgd. Ja. Wat willen ze nu? De Kamer wil opheldering. Die wil vooral duidelijkheid en openheid. Uh, daarom heeft de hele Kamer vanmiddag een voorstel van D66 gesteund... om een hoorzitting te organiseren met allerlei deskundigen... ook van buitenlandse inlichtingendiensten. In beslotenheid, dat dan weer wel... Uh, en dan gaat het er niet eens om dat, dat het niet meer gebeurt, dat ongericht zoek op internet. Wat ze in de Kamer vooral willen, is dat daar duidelijke afspraken over worden gemaakt. Um, ze willen afspreken waar de grenzen liggen van die bevoegdheden. Dus er komt een hoorzitting over en daarna dan nog een debat. Uh, nog voor de zomervakantie die over een week of drie uh, begint. Ik heb daar twee kamerleden over gesproken. Vandaag Ronald van Raak van de SP en als eerste Klaas Dijkhoff van de VVD. Ja, we wisten natuurlijk al wel dat de Amerikanen daar wat ruimer mee omgaan dan wij. Wat ik wel uh, zorgwekkend vind, is dat ze zo makkelijk zeggen... nou, Amerikanen zelf, daar zijn we wel... Uh, uh hebben wel waarborgen voor, maar iedereen daarbuiten, dat doen maar wat. Je ziet dat Amerikanen zich veel te veel met onze burgers bemoeien. Als Nederlanders actief zijn op internet, kunnen de Amerikanen bijna overal meekijken. Ja, het probleem is dus die balans. Omdat ik me zorgen maak om allerlei criminelen en kwaadwillenden die, die dat doen... Eh, moet ik ook de overheid en de goedwillende beperkte bevoegdheden met waarborgen geven... om erachteraan te kunnen. Dus je moet gericht, als er een bedreiging is voor de veiligheid... dan moet je daarin kunnen en anders niet. Kijk, ik, ik kan het me voorstellen dat als de dreiging zo groot is... dat wij in Nederland besluiten om de Amerikanen een aantal bevoegdheden te geven. Ik kan het me voorstellen als het echt nodig is. Maar dan moeten we het daar wel over hebben. Dan moeten we dat wel in het parlement bespreken. Ja, die opheldering is nodig omdat we nu eigenlijk niet precies weten ook waar we het over hebben. Ook voor die Amerikanen, als die al de hele wereld zou, in de gaten zouden willen houden. Er is geen systeem en er is geen capaciteit om dat allemaal te doen. Uh, maar het is wel belangrijk, nu je niet meer grenzen kunt stellen... tussen communicatie zoals dat zo vroeger kon... dat je afspraken maakt internationaal wat je wel en niet toestaat. Openheid. Uh, duidelijkheid over wat is dan het dreigingsbeeld. Welke bevoegdheden zijn nodig? En uh, waarom moeten wij de Amerikanen dingen laten doen... die onze eigen regering en onze eigen geheime dienst niet mogen? Waarom is dat nodig? En dan moeten de volksvertegenwoordiging, het parlement... En ook het publiek, de burgers van Nederland, moeten dan bepalen... of we dat willen of dat we dat niet willen. Ja, dat, die laatste was Ronald van Raak van de SP. Uh, er moet dus een debat komen, vinden ze allebei, over die nieuwe balans... tussen um, veiligheid en privacy. Of dat debat er dan ook toe zal leiden dat um, in Nederland... de inlichtingendiensten ook in de toekomst niet zomaar mogen... wat die Amerikaanse wel mogen, namelijk uh, zomaar op internet rondkijken. Dat is nog maar de vraag. Uh, want, Mieke, ik heb even gekeken in het jaarverslag van de IVD over 2012... En daar staat toch een interessant zinnetje in dat ik je niet wil onthouden. Um, namelijk dat er wordt gewerkt aan wetsvoorstellen... over de interceptie van uh, telecommunicatie. Dus het onderscheppen van telecommunicatie. Dus, um, Binnenlandse Zaken wilden er vanmiddag helemaal niets over zeggen. Maar als je bedenkt dat al dat elektronische verkeer zo enorm toeneemt... Um, dat de diensten veel ervan gewoon fysiek al niet kunnen volgen... dan lijkt het niet logisch om te denken dat die mogelijkheden worden ingeperkt. Dankjewel, Wilma Borgman. Ja, kritische vragen dus in de Tweede Kamer. Wat ons toch opvalt deze week is dat de ophef bij het grote publiek nogal meevalt. Is privacy niet zo'n belangrijk thema meer in Nederland? Vragen wij ons af. En hoe zit dat in Amerika? Ik ga het bespreken met historicus James Kennedy van de UvA, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam. Amerikaan oorspronkelijk, maar alweer heel lang hier. Hartelijk welkom. Dank u. Ja. En aan de telefoon heb ik ook nog socioloog Jan Holvast. Goedenavond, meneer Holvast. Goedenavond. Ik ga heel even terug naar 1971. Ja. Toen kwam er een algemene volkstelling. En die werd aangekondigd in een postbus 51-spotje. Ook u telt mee bij de volkstelling. Die eind van deze week wordt gehouden. Daarom worden de vragenlijsten nog voor het weekende bij u thuis bezorgd. Het van de... Nou ja, goed. En zo gaat het nog heel even door. Dat klinkt uh, prachtig, meneer Holvast, maar u leidde wel het comité waakzaamheid volkstelling, hè? U leidde dat verzet tegen deze volkstelling. Ja, samen met nog een aantal ja, mensen. Ja, natuurlijk, maar goed. Waar verzette u zich toen tegen? Nou, het uh, ging niet uh, zozeer om een telling als wel om een uh, soort nationale enquête. En er is op zich niks, niks mis mee, behalve dat je dan op de eerste pagina... een naamadres woonplaats moest invullen. En in de tweede plaats was uh, medewerking verplicht. En als je niet meewerkt, dan kon je veroordeeld worden tot uh, 500 uur, uh, gulden boete of in naar hechtenis. En dan waren er twee onderdelen waar wij ons nog tegen verzetten. Omdat bij een gewone uh, uh, enquête vrijwilligheid uh, het uitgangspunt is. Ja, dat werd nog aardig massaal, hè, dat protest, destijds. Ja, dat is behoorlijk. Ja. Als je uh, terugkijkt, dan is het uh, eigenlijk de eerste brede maatschappelijke discussie over privacy geweest. Ja, we laten daar ook nog even een klein stukje van horen van het verzet... want het is toch wel heel erg leuk. Het is een cruciale punt in deze hele voorstelling, dat is de anonimiteit. Daar zitten dus een aantal haken aan. We weten dus dat die. Uh... Twee punten naar... kwamen gisteravond duidelijk naar voren. Het eerste punt Onmiddellijk... kwam samengevat hierop neer: nou. Hebben de overheid of anderen de mogelijkheid de gegevens en... terug te voeren tot de namen. waartoe zij oorspronkelijk behoorden? Uh, die mogelijkheid bestaat, maar die bestaat alleen maar uh, binnen het CBS. Ja, dit was een fragment uit een reportage in Brandpunt. Een discussiebijeenkomst waar u ook bij was, hè, meneer Holvast? Ja, dat klopt. Ja. Kun je zeggen dat uh, toen uh, Nederland zich bewust werd van het begrip privacy... Ja, je kunt zeggen dat het eigenlijk de eerste keer uh, is uh, geweest... dat op zo'n grote schaal dit onderwerp aan de orde kwam. Ja. Uh, uh, James Kennedy, uh, u, u zit te knikken. U, u weet hier ook van, hè? want u bent historicus. Ja, dit is wel inderdaad... Een, uh, privacy is natuurlijk uh, niet een Nederlands woord. Nee. Het is uh, zelf een uh, importartikel. <laughs> ja. uh, en, en dit is denk ik inderdaad de eerste discussie die daar, waar het uh, echt daarover ging in Nederland. Um, en dat is natuurlijk ook wel iets dat echt snel ingeburgerd is geraakt. En, ja. en het heeft dus in die, die zin in Nederland ook uh, grondig veranderd. Ja, dat had ook wel te maken met nawee van de Tweede Wereldoorlog. -interview. Zeker, dat, uh, dat met uh, gegevens uh, van uh, dat, dat de overheid dat zou kunnen misbruiken... zoals in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Ja. Nou ja, dat kon dan zich herhalen. Dat was denk ik een van de meest emotionele argumenten... die werden gebruikt in 1971. Ja, ja meneer Holvast, het is uiteindelijk niet veel geworden... met die volkstelling toen, hè? Uh, je kunt zeggen dat door die uh, acties de volkstelling een uh, grote flop is uh, geworden. Niet enkel doordat een groot aantal mensen geweigerd heeft, maar een nog groter aantal heeft uh, verkeerde antwoorden gegeven. Ja. Of op een andere wijze de boel uh, gesaboteerd. Ja, uh, James Kennedy, vindt u ook dat er nu eigenlijk in Nederland betrekkelijk lauw wordt gereageerd? Nu we dit, als we dat vergelijken met 1971 of 1970? Nou, je hebt niet meer de. de toen was het denk ik toch wel een sowieso, denk ik, in de jaren zeventig... meer uh, georganiseerd verzet tegenover bepaalde uh, problemen in de samenleving. Ook wel uh, meer georganiseerde wantrouwen tegenover uh, de, de, overheid. de overheid. En dat is gewoon, denk ik, nu een stuk minder geworden. Uh, dus, dus in die zin is ook wel die belangstelling om echt privacy um, nou ja, te, te, te vergroten... of in ieder geval... Um, uh, een beetje waagzaam daar, daarover te zijn. Dat is, dit denk ik, duidelijk afgenomen de laatste decennia, een paar decennia, denk ik. Is ja. dat in Amerika heel anders? Nee, ik denk ook dat uh, 1971 kende natuurlijk ook wel uh, zijn eigen schandaal in de Verenigde Staten. Uh, Daniel Ellsberg, die dan de uh, Pentagon Papers uh, openbaarde, waarin, uh, waarin werd aangegeven dat. Uh, de regering Johnson uh, loog over wat er in Vietnam gebeurde. En dat is denk ik ook wel... Uh, daar was de eerste een hele belangrijke klokkenluider, maar dat ging ook wel uh, gepaard met de vraag van hoe kunnen we burgers beschermen tegenover de excessen van de overheid. Dat is denk ik ook toen in de Verenigde Staten belangrijk uh, geweest, maar dat is ook in de laatste 20 à 30 jaar minder geworden. Mm. En ik denk met name sinds 9-11 natuurlijk uh, denken Amerikanen uh, behoorlijk anders over privacy. Ja, Meneer Holvost, wat Vindt u ervan dat Nederland het op dit moment behoorlijk leidzaam ondergaat? Nou, laten we vooropstellen dat het nog maar een dag of drie, vier uh, geleden is... dat de, uh, het nieuws uitbrak zoals het nu is. Uh, ik vind wel dat uh, datgene waarover we het nu hebben... eigenlijk al een jaar of tien, 15 speelt. En dat is niet uh, begonnen met 9-11, maar daarvoor... waren er al een heleboel plannen in Nederland... om uh, de informatie die beschikbaar is be via uh, Giro en via andere... Uh, kanalen, beschikbaar te stellen. Ja. Dus eigenlijk zijn we al de afgelopen 15 jaar, wat dan aan gaat, vrij lauw uh, in onze uh, reactie geweest. Maar goed, ja? Je ja nou, ik denk een van de discussiepunten hier natuurlijk, die ook wel uh, echt uh, ook wel het, het, uh, het, het complex maakt, is dat het gaat natuurlijk ook hier over wat de Amerikanen doen. Hè? Dus je zag ook dat het hele parlementaire debat. Ja. Natuurlijk voor een deel over wat de Nederlandse overheid toestaat. Maar, maar natuurlijk ook die rol van de Amerikanen. Ja. En wat zij dan hier in Europa mogen gaan doen. En dat is natuurlijk wel een hele dimensie. Uh, die dan hier. Dus is, wie is nou eigenlijk. Uh, nou, waar zit de ergernis vooral? Gaat het over de Nederlandse overheid... en wat de Nederlandse overheid toelaat? Of gaat het eigenlijk over wat die Amerikanen hier doen? En dat is denk ik ook iets dat nog zich moet uitkristalliseren. Waar gaat de accent van het debat plaatsvinden? Ja, maar u zegt in Amerika, kan je zeggen dat het debat daar anders wordt gevoerd dan hier? Ja, het wordt hier wel anders gevoerd. Natuurlijk, Amerikanen maken zich in het algemeen helemaal geen zorgen... over wat er in het buitenland gebeurt. Dus als Nederlanders bespied worden, dan vinden de meeste Amerikanen dat helemaal niet erg. Uh, dus daar gaat het debat in de Verenigde Staten in ieder geval helemaal niet over. Maar daar heb je dan inderdaad toch ook een debat over. Uh, in die zin lijkt het wel op de Nederlandse. Wat wist het congres daarvan? En, dus, en zouden ze eigenlijk beter ingelicht moeten worden? Zou er eigenlijk niet meer een publiek debat moeten komen... over wat, uh, wat de overheid doet? Dus in die zin uh, hebben we wel echt te maken met parallel discussies. Maar waar, vind, waar wordt het belangrijker gevonden? In Amerika of, of, of hier? Ik denk dat hier... De, uh, ik denk wat je ziet in de Verenigde Staten is een uh, hele grote tweespalt. Uh, oh, je ja. hebt daar echt een, een grote strijd tussen twee verschillende partijen. De ene partij, natuurlijk waaronder ook Obama... die zegt van ja, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Uh, wij, wij, ver, wij vergaderen gegevens, maar ver, ver, verzamelen gegevens... Uh -huh. maar verder, ja, we doen er niks mee... tenzij er echt uh, iets uh, vreemds aan de hand is. En dan halen we de rechter bij om het goed te keuren. En die hebben wel te maken met mensen van zowel links- als rechts- die zeggen van ja, dit is toch wel een, uh, een, een grove schending uh, van de um, um, civil rights van, uh, van de Amerikanen. Of dat het wel dreigt in een, in een hele omineuze richting te gaan. Dus de, de, de, de meningen lopen verder uiteen? De, de meningen lopen ja, ze, verder, verder uiteen, uit het ja, ja. dus is, is een Dus er, er is een hele duidelijke lijn van grote beginselen. Dit, wij mogen deze kant niet opgaan. En je hebt de andere kant die zegt van ja, eigenlijk wat is er nieuws aan de hand? Ja, en wat is de verklaring daarvoor dat het daar zoveel verder uit elkaar ligt dan in Nederland? Nou, ik denk dat omdat er twee uh, hele grote impulsen zijn. We hebben natuurlijk wel de, de hele lange geschiedenis van de Verenigde Staten... door een groot deel van de 20 ste eeuw... van wat we in het Engels noemen de National Security State... of de Surveillance State. Waar eigenlijk Amerikanen denken van... ja, we moeten er bovenop zitten. We hebben te maken met een grote vijand, communisme... of nu wel uh, radicaal islam of uh, wat dan ook. Mm -hmm. Dus... Dus daar moeten we dan echt uh, bereid zijn om offers te brengen... Om, om te zorgen dat wij veilig blijven. Dat is een hele sterke traditie. De overheid heeft er natuurlijk wel op ingespeeld. Um, en je hebt ook wel die hele sterke, libertaire traditie in de Verenigde Staten... een verabsolutering mm -hmm. van rechten, um, ook van privacy... en zegt van, de overheid mag hier helemaal niet aankomen... overheid is ook niet te vertrouwen, uh, overheid uh, doet slechte dingen... Uh, maakt er mis, misbruik van, uh, van zijn bevoegdheden... en daar moeten we absoluut tegen ingaan. En dat zijn twee tegenovergestelde ja. uh, tradities... die beide, uh, beide natuurlijk wel zijn beslag hebben gelegd... op de Amerikaanse samenleving. Ja, Meneer, meneer Holvast, ik weet niet hoe oud u ondertussen bent... Nou, nog maar 72. Oh, denkt u dat u zich eh, toch nog wel weer geroepen voelt om de barricades op te gaan? Want wie nou, moet het anders doen? Als ik dit zo hoor en lees van de afgelopen tijd... want dit is niet enkel uh, uh, een incident wat plaatsvindt... maar er zijn meer van die zaken die zijn, ja? Dan gaan mijn handen wel jeuken. Alleen ik hoop wel dat binnenkort een, een aantal mensen echt weer een soort actiegroep beginnen om de privacy naar voren te halen. Want één ding, een soort parallel tussen 1971 en nu is wel dat de politiek het volkomen laat afweten... Toen was de politiek uh, ja, die was helemaal niet uh, geïnteresseerd in, uh, in zaken zoals uh, privacy. En door de actiegroepen die wij hadden, ja. werden ze plotseling uh, be, uh, bewust over het feit dat dit een onderwerp van uh, belang was. En ja. ik denk dat het nou weer op de, dezelfde wijze moet. Ja. Want de politiek laat het wel volledig afweten. En dat is James Kennedy het mee eens. Ja, zeker. En zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Goed, we laten het hierbij hartelijk dank allebei James Kennedy voor de komst en nu ook bedankt meneer Holvast. Dag. Ja. pas Limousine.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 La main sur le cœur ah, ah, ah, ah, ah, ah. Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Ooggetuigen. Ja, het, met het oog op morgen is op zoek naar mensen die ooggetuigen zijn geweest van grote of kleine nieuwsgebeurtenissen. Uw aanwezigheid bij die gebeurtenis is van invloed geweest op uw verdere leven wellicht. En misschien wilt u uw verhaal wel vertellen op de radio. Dat kan. Moet u mailen naar oog@nos.nl. Vermeld kort even de nieuwsgebeurtenis, de impact ervan op uw leven en natuurlijk uw naam en uw telefoonnummer. Dus oog@nos.nl. Goed. We gaan naar lovingday.nl. Zo heet een platform dat morgen wordt gelanceerd voor gemengde relaties. Een van de initiatiefnemers is hier in de studio, Annemiek Beck. Hartelijk welkom. Ja. Trainer gespecialiseerd in gemengde relaties. Ja, waar hebben we het dan over? Nederlanders met Italianen of toch eerder Nederlanders met partners van Turkse, Nederlandse, uh, Surinaamse afkomst? Nou, beiden. Alles. We hebben, we hebben niet uh, een grens uh, wie zich uh, gemengd mag noemen. Nee. Maar het gaat wel over dit soort gemengdheid. Ja, ja. neemt dat toe eigenlijk? Um, ja, met uh, de komst van steeds meer mensen uit andere landen naar Nederland... en met het steeds makkelijker reizen over de wereld... en contact leggen via het internet nemen natuurlijk ook... Uh, ja. Liefdes en verliefdheden toe uh, ja. tussen al die mensen. 12 juni, is dat de Loving Day? Wat is dat voor dag in Amerika? Ja, dat is dus een dag in Amerika. Dat is uh, de jaarlijkse viering eigenlijk van een uitspraak... die uh, in 1967 is gedaan door het Amerikaanse Hooggerechtshof waarin toen interraciale huwelijks verboden... Ongrondwettig werden verklaard. Tot die tijd was het uh, simpelweg verboden voor twee mensen hm. van, het, uh, van hetzelfde. van het verschillende ras. om met elkaar te trouwen. tenminste in de meeste staten. En toen is dat definitief in alle staten opgeheven. En die mensen heten Loving, hè? Ja, het, het, ja, het stel inderdaad. Is... In het is de achternaam van, van de het mouw. echtpaar ja. Richard en Mildred Loving. die die zaak voor de rechter hebben gebracht. En uh, uh, Mildred was een uh, donker vrouw. en uh, uh, Richard een blanke, blanke man. Ja. En wilt u ook zoiets in Nederland? Um, nou kijk, we hebben natuurlijk een hele andere geschiedenis hiermee. Hè? Maar we willen wel graag, uh, we vonden het toch heel erg leuk... nou alleen al de naam, natuurlijk ja. Lovingday.nl. En um, uh, die, het wordt daar dus uh, jaarlijks gevierd op 12 juni. Het is een soort dag waarom kwesties en vragen... waarmee gemengde relaties en gezinnen te maken hebben... worden dan aan de orde gesteld. En iets dergelijks willen we ook. Ja. U zei net al, heeft hij misschien een iets andere status dan in Amerika... Nou ja, dat... wij hebben natuurlijk nooit een wet gehad, in ieder geval in Nederland niet, waarbij uh, interraciale huwelijken verboden nee. zijn geweest. Tenminste, niet binnen Nederland. Het was wel redelijk ongewenst binnen de koloniën, maar... Ja. Dus dat Ach, is wel anders. Ja, het is anders. U bent trainer, uh, maar u hebt, coach, zelf, u, ja. coach, u hebt zelf ook een gemengde relatie. Ja. Merkt u, is, is, er minder aandacht, is er weinig aandacht voor in Nederland? Is dat het ook? Dat u zegt, er moet dat meer zijn? Uh, ja, er is eigenlijk heel weinig uh, kennis ook over. Over wat zich afspeelt binnen gemengde relaties. Er is uh, wel altijd heel veel aandacht geweest voor zeg maar, migranten. We, we denken nogal. In hokjes op de een of andere manier. Dus daar is allerlei beleid geweest voor migranten. En migranten werden dan onderverdeeld in westerse allochtonen... en niet-westerse, Turken, Marokkanen, et cetera. Maar het besef dat er ongelooflijk veel mensen... Uh, ja, dus huwelijken worden gesloten, verbindenissen... Uh, worden gesloten tussen mensen van al die... Uh, etnische groepen, zeg maar. En dat daar ook weer allemaal kinderen uit worden geboren, daar is eigenlijk heel weinig besef over. Terwijl je zou denken, dat is ook heel gewoon, toch? Ja, het is ook heel gewoon. En tegelijkertijd uh, brengt het natuurlijk toch ook vragen met zich mee: kansen, mogelijkheden, maar ook wel uh, lastige zaken. Ook wel eens problemen. Ik ga het even naar de Robert Fuijsje, die is aan de telefoon. Dag, Robert. Ja, een schrijver van onder meer het boek Alleen maar Nette Mensen. En ook een ervaringsdeskundige kunnen we wel zeggen. Want ja, dat... welke achtergrond heeft jouw vrouw? Bij uh, nou ja, een Nederlandse Surinaamse Surinaamse. Uh, uh, ja, we weten dat jij uh, hey, absoluut geen andere relatie zou willen. Maar wat maakt een gemengde relatie nou ingewikkelder dan wanneer je bijvoorbeeld een vrouw uit-Zuid had gekozen? <laughs> uh, nou ja, dat je. Er zijn natuurlijk verschillende uh, uh, manieren waarop je het naar voren komt, dat je een verschillende afkomst hebt. En het is... Er zijn tussen mannen en vrouwen sowieso al veel verschillen. En ik denk dat dit een, een extra... Ja, een extra... Of nog een dingetje erbij is, wat dan verschillend is. Ja, maar waar heb je dan ruzie over? Nou ja, in ons geval... Uh, ja, misschien heel clichématig gaat dat veel over de dingen die met tijd en op tijd komen te, te maken hebben. En voor de rest... Is het, nou ja, aangezien zij gewoon in Nederland geboren is en Nederlands opgegroeid... zijn er niet, nou ja, niet zoveel ja. hele extreme verschillen. Maar dit is wel iets wat uh, in ons geval aan het terugkomt. terugkomt. Ja, kinderopvoeding misschien? Uh, ja, maar dat zou ook kunnen met iemand die, ja. uh, die Nederlands is... maar uit een ander deel van Nederland komt. Om te beginnen... Of om, om, Bijvoorbeeld is zij... Uh, en, en ik. Uh, niet. niet. <laughs> <laughs> Sterker nog, ook, ik ben ook niet een heel grote voorstander van godsdienst, maar dat zou ook met iemand die uit de staphorst. Uh, zou je datzelfde probleem ja. uh, kunnen hebben. Ja, mevrouw Beck, is het moeilijker om een gemengde relatie in stand te houden? Ja, gemiddeld wel. En dat komt eigenlijk door de hele simpele rekensom. Hoe meer verschillen er zijn tussen partners... Hoe, met hoe meer je te dealen hebt en op hoe meer punten je elkaar uh, moet overbruggen. Dus ik ben het helemaal uh, eens met wat Robert Vuijsje zegt. Uh, er zijn al heel wat verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. En er komen dan nog allerlei verschillen bij. Ja. Uh, maar het kunnen ook verschillen zijn tussen uh, twee Nederlanders... die verschillen van religie inderdaad of van leeftijd of opleiding. Hoe meer verschillen... Hoe ingewikkelder. Nou, er zijn natuurlijk ook een heleboel leuke aspecten aan een gemengde Hardstikke relatie. Hartstikke leuk. No, no, want ik denk dat er heel vaak wordt gedacht, oh nou, problemen. Maar Juist, dat is natuurlijk... ja. Da, en dat is ook echt een misvatting. Want er zijn natuurlijk zoveel gemengde stellen en huwelijken... en kinderen die daarin geboren worden. Dus het is ontzettend jammer ja. dat dat uh, allemaal maar geassocieerd wordt met problematiek. En ook echt niet meer van deze tijd. Ja, en ik begreep ook dat u zegt... van er is weinig erkenning voor kinderen uit gemengde relaties. Nou ja, erkenning. Er is weinig zicht op. Er is weinig zicht op eigenlijk van wat betekent het nou om in een gemengd gezin op te groeien. Er is eigenlijk heel weinig zichtbaarheid. Ja. voor uh, mensen van gemengde komaf. En is dat platform daar ook voor bedoeld? Ja, beslist. beslist. Als voorbeeld hebben we ook wel... Um, uh, hebben we toch ook Engeland wel een beetje? Ja. Uh, het is opvallend hoe daar um, uh, ja, gesproken wordt... over mensen van gemengde komaf. Uh, die worden daar de grootst groeiende etnische groep genoemd. Dus het wordt ja, gewoon over ja. nagedacht. Ik zeg niet dat we dat helemaal moeten vertalen naar hier. Ja. Maar het is een onderwerp. Ja. En uh, we zijn, uh, ze hebben een prachtige website... Ja. waarin de hele historie van de etnische gemengdheid... Ja. Uh, Robert Vuijsje, ga je morgen naar die lancering toe? Uh, nee, ik, ik hoorde ik er hoorde net over, maar okay. ik denk dat het wel een, een goed, uh, goede manier... om naar te kijken zou zijn om het te zien als een verrijking... Van dat je meer leert dan, nou ja, dan jezelf al wist vanuit je eigen achtergrond. Ja, ja. En als je het op die manier bekijkt, in plaats van het is allemaal een probleem... en het is uh, problematisch, terwijl als je, zeg maar, jouw mindset is van dit, dit verrijkt mijn leven... dat is een hele andere manier om het tegenaan te kijken. Ja, Oké, okay. dankjewel, Robert Vuijsje en ook Annemiek Beek. Hartelijk dank en ik hoop dat het een succes wordt, het platform. Het is vijf voor twaalf. Ja, wat, wat zat er ook weer? Oh ja, wacht even. Oei, oei, oei, oei, Ja, ik moest het even inleiden. Goed, daar komt hij. Een belangrijke dag voor minister Kamp. Want uh, vandaag is hij 2649 dagen minister... en daarbij binnengekomen op de lijst van langzittende ministers van Nederland... op de 50ste plaats. Hans Andringa zocht hem op. Henk Kamp, een belofte voor de toekomst. Hij komt met stip binnen op nummer 50... op de lijst van langzittende bewindslieden. Wat doet dat met u? Nou, 50 doet me niet zoveel hoor. Ik, ben, uh, ik was 40 toen ik begon in Den Haag. Ik had toen al uh, een carrière van 16 jaar in de lokale en regionale en provinciale politiek achter de rug. Dus ik ben uh, een laatkomer hier geweest. Ik ben nu bijna 62 en ik zit wat langer in, uh, in de trevenzaal, dat is waar. Maar nummer 50 vind ik niet zo indrukwekkend. Dus ik kijk uh, met belangstelling naar degene die het echt lang volgehouden hebben. Nou, ik zie wel mogelijkheden voor uh, progressie. Want u zit nu. 2649 dagen. Boven u staat Wim Deetman met 2666 dagen. Dus dat is 2,5 week. En Deetman is al uit de koers. Ja, de verwachting is dat ik in de top 20 kom. Want uh, als dit kabinet dus gewoon ruim vier jaar volhoudt, dan uh, zal ik ongeveer in die buurt uitkomen. JW Bergantius met 2695 dagen. Dat is een makkie voor u. En datzelfde geldt voor Tineke Nederlandbos en Armonie Jorritsma. Die zitten al tegen de 2900. Maar u denkt van de Robin erover? Ja, dat gaat lukken hoor. Ik denk dat uh, dit kabinet inderdaad uh, de rit uit zal zitten in ruim vier jaar. Aan zelfvertrouwen geen gebrek. Dat is een hele goede eigenschap voor mensen die uh, ver willen komen. Ik kijk even naar de man op de eerste plaats, Jozef Luns. Nou, dat uh, gaat u niet meer redden. Want die speelde in een tijd dat je nog zeker was van je plaatsje in het peloton. En ook uh, Jan Pronk, die gaat u niet meer inhalen. Maar u zegt wel, ja, de eerste twintig. Hoe ver denkt u dat u kunt komen? Ja, met Jozef Luns en Jan Pronk zal ik me niet vergelijken. Jozef Luns en Jan Pronk, die waren ook minister in een tijd dat het kabinet het veel langer volhielden. Ik heb nu in totaal mijn vijfde kabinet en mijn vierde ministerie... wat ik meemaak, maar wel in een periode dat het allemaal wat korter is. Het volgt elkaar gemiddeld met twee jaar op... Um, en dat betekent dat, um, nou ja, echt uh, lange periodes zoals zij het volgehouden hebben, is niet meer van deze tijd. En zal ik dus ook uh, waarschijnlijk niet meer meemaken. Ja. Maar u heeft wel verschillende specialiteiten. Hè? U bent niet iemand met één truc, want u heeft uh, sociale zaken gedaan, defensie, from. En nu op economische zaken. Is dat een voordeel? Geef je dat meer ausdauer, die wisseling van inzet die u kunt leveren? Als je in het kabinet zit, is het uh, zelfs nog iets gemakkelijker dan in de Tweede Kamer. Een minister, een staatssecretaris, wordt ondersteund door hele goede beleidsambtenaren. En als je daar goed mee samenwerkt, dan, uh, ja, dan kun je vrij snel materie onder de knie krijgen. Je ben een echte teamspeler. Ja, ik ben echt een teamspeler. Als je geen teamspeler bent, ben je gauw klaar hier in Den Haag. Ik kijk nog even naar die top 20. Daar staan mensen in als uh, Hans van den Broek, Ruijs de Berenbroek, Dries van Acht, Marga Kompé en ook Colijn. Doet het u wat als u zo'n notering kunt halen tussen die roemruchte namen? Nou, ik moet zeggen, uh, ik moet het nog eerst eens even uh, volzien te houden in deze kabinetsperiode. Je moet het altijd maar weer waarmaken. En laat ik in bescheidenheid kijken naar wat zij gepresteerd hebben. En zelf mijn best nog een tijd blijven doen. En kijken waar ik uitkom. Ik wens u een uh, succesvolle achtervolgingsjacht in een uh, goede en sportieve koers. Goed zo. En ik hoop dat u bij de fine staat. En dan kunnen we het er dan nog een keer over hebben. Afgesproken.